Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Socialistie van Maurice de Hond. De partij krijgt er ten opzichte van vorige week drie zetels bij. De SP komt uit op 32, dat zijn er 17 meer dan nu. De VVD wint in vergelijking met de peiling van vorige week één zetel en komt uit op 26. Dat zijn er vijf minder dan nu in de Tweede Kamer. PvdA en CDA zijn de verliezers. Die partijen staan allebei twee zetels lager dan vorige week. De PvdA komt uit op 19 zetels, nu 30. En het CDA op 13, nu 21. In Rotterdam zijn vannacht zeven mannen aangehouden tijdens een standaard politie-surveillance door de wijk Charloes. Toen agenten dichterbij een groepje mannen kwam dat bij een huis rondhing, gingen twee van hen er vandoor met een tas. Na een achtervolging konden ze worden aangehouden. In de tas zaten een vuurwapen en onderdelen van een vuurwapen. In het huis bleek een grote hoeveelheid drugs en ook een automatisch wapen te liggen. De politie pakte ook in de woning nog twee mannen op. In het centrum van Amsterdam is een grote brand uitgebroken in een hotel aan de Nieuwezijds Kolk. In het historische pand zit het Convent Hotel. Over slachtoffers zijn is nog niet bekend. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt, maar heeft moeite om voldoende bluswater aan te voeren.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 Overkomt mij dan in uh, dat opzicht. Uh, terwijl Facebook uh, wordt uh, begeven of vergeven van berichten van allerlei uh, mensen die de wedstrijd gisteren hebben beleefd. 6,8 miljoen kijkers hebben gisteren uh, oranje mensen, 11 oranje mensen tegen 11 uh, witte mensen zien spelen. Tenminste, uh, er zijn er uh, twee die weer een afwijkende kleur hebben. Dat zijn degenen die de ballen moeten stoppen. En er was er één die uh, liet het balletje doorlopen door zijn benen heen en heeft daarmee een deel van het land in zakken en assen gestort. Maar goed, welkom bij deze muziekboulevard. Voor het eerst dat vriend Bob Non-Stop een hele leuke uitkiest om mee te beginnen. Caribbean Queen van Billy Ocean, daar begonnen we dan deze muziekboulevard mee. Ja, heeft ook nog iets te maken met mijzelf. Ik schijn gewoon goed te liggen bij een Caribische vrouw. Ja, dat overkomt mij gewoon. Ik, daar kan ik niks aan doen. Het, het uh, is misschien zo als ik uh, mij uit uh, naar mensen doe, of dat nou digitaal is, achter een uh, muur. Of, uh, zeg maar, gewoon in het uh, sociale verkeer. En over het uh, sociale verkeer gesproken, daar was het donderdag ook nog een hele leuk verhaal over te vertellen. Donderdag was er de kwartfinale in uh, Bittersoet van de grote prijs van Nederland. De presentator van, uh, van die dienst op die donderdagavond, die zei van, ja... Uh, ik zou toch graag willen dat er iets wat minder sociaal verkeer was aan de bar... ...want het uh, was nogal erg uh, gehorig op het moment dat daar uh, de muzikanten stonden te spelen, ja. En je wilt toch uh, horen wat een muzikant uh, te vertellen heeft. En nou had ik uh, iets uh, op mijn uh, Facebook uh, gezet van uh, Tweedy, uh, Jeff Tweedy... Uh, ...die op een gegeven moment uh, daarin uh, vertelt hoe hij uh, dat uh, beleefd heeft als uh, muzikant... Als, ...als hij op het podium staat. En dat er dan op een gegeven moment een aantal mensen staan uh, die er doorheen staan te kletsen, ja... Dat uh, risico loop je dan ook als je uh, um, publiek bent en je zit er doorheen te praten. Nou dat hoeft bij het voetballen in ieder geval niet uh, te gebeuren. Uh, uh, overal, uh, nou ja, bij een aantal mensen in de tuin uh, zijn van die kleine stadionnetjes aan het uh, verschijnen van bleef hier het EK. Nou, voorlopig uh, blijf ik helemaal niks. Ik heb uh, zelf uh, na 24 jaar weer eens dus een eerste helft van een, uh, van een Nederlands elftal wedstrijd uh, gezien. De laatste keer dat ik iets uh, heb gezien, dat was in 1988. Kun je nagaan hoe lang het geleden is dat ik een wedstrijd heb uh, gezien. Maar goed, uh, dit uh, was dan uh, werkelijk... Uh... Uh, overtreffend, hoewel, dat is niet uh, helemaal waar, uh, 98, ja, Koper, 98, dat halve finale van Nederland tegen Brazilië, die heb ik ook nog helemaal gezien. Daarna heb ik geen uh, wedstrijd meer van het Nederlands zelf al bekeken, sinds gisteravond, maar ik was dan al 45 minuten wel helemaal klaar. Uh, dat betekent dat we zo direct maar eens even gaan kijken wat er vandaag uh, gebeurd is op 10 juni, want ik ben weer veel te lang aan het woord. Dus uh, gaan we eerst eens even een uh, gezellig uh, stukje muziek draaien van Billy Joel. Zouden die elf van Van Marwijk last hebben van druk? Vraag ik mij zo af. Maar hij heeft het erover: pressure. You have to learn to pace yourself. Pressure. You're just like everybody else. To run so far So good Ze waren natuurlijk uh, fameus vanwege hun blazersectie. Deze uh, band: Earth, Wind, and Fire. Het zijn een beetje de tijden die ik uh, beleefde toen ik als. Uh, nou, wat zou ik zijn geweest? 15, 16. aan de radio donderdagavond uh, gekluisterd was uh, van het uh, programma van Ferry Maat: Soul Shell. En dan was dit uh, zeker een, uh, een onderdeeltje van, uh, van uh, wat hij gedraaid had. Kreeg hij een bak vol import kreeg hij binnen, zo vertelde hij dat uh, eerlijk gezegd. Uh, het zijn uh, wel drie heren die ik uh, inmiddels al heb uh, gedraaid. Uh, ja, zo gaat het alweer. Uh, eerst uh, Billy Ocean, daarna hadden we Billy Joel en um, the, the Pressure en daarachter dus deze van uh, Earth, Wind and Fire. Dan gaan we nu eens even kijken wat er allemaal gebeurd is op deze 10 juni. Straks nog even de verjaardagen uh, even met je doornemen van mensen die hier allemaal jarig zijn. Uh, want 10 juni 1934 is de dag dat Italië wint op eigen bodem. En dat is dan het tweede wereldkampioenschap voetbal. En dat gebeurde in de finale. Daarin verslaat Italië met uh, 2-1 Tsjechoslowakije. Toen nog twee landen. En Mussolini gebruikt het kampioenschap als een, programma, een propagandastunt. En het Italiaanse elftal brengt voor de aftrap de fascistische groet. Die uh, juni 1935 is uh, meteen ook uh, het begin van. Alcoholics Anonymous De AA zoals dat in de volksmond wordt genoemd Wordt opgericht in New York En die eerste groep in Nederland Die start iets later in 1948 En in België is het nog iets later in 1953 En over diezelfde Mussolini Die verklaart op 10 juni 1940 De oorlog aan Frankrijk en Groot-Brittannië Maar daar zal hij later achter komen Dat dat toch niet helemaal een succesvolle missie is geweest in, uh, uh, op 10 juni 1949 is uh, de Britse schrijver George Orwell... die brengt dan het uh, roman uit met de titel 1984... en hij beschrijft daarin een samenleving... waarin de gedachten van de mensen gecontroleerd worden door de, de overheid. In zijn boek moet iedereen zich onderwerpen aan de leider Big Brother. Dat uh, is... Uh, het boek wat hij geschreven heeft. En in 1984 gingen we er dus de meetlat uh, langs leggen. En dan bleek dus dat uh, de man uh, behoorlijk eind in de buurt is uh, gekomen. En als we nu kijken naar het nu. Nou dan uh, mag je toch wel zeker stellen dat daar uh, aardig wat uh, van uit is gekomen. Uh, dan is uh, 10 juni 1967 het einde van de zesdaagse oorlog tussen Israël en de Arabische buurlanden Egypte, Jordanië en Syrië. En dat is een beetje ook bekend als volgens mij, maar ik wil daar eventjes niet helemaal van uitgaan, de Yom oorlog. En op 10 juni 1986 uh, wordt de Britse popzanger Bob Geldof door de Britse vorstin in de adelstand verheven. Dus dat is uh, allemaal op deze dag uh, gebeurd uh, in het verleden dan wel te verstaan. We gaan uh, eventjes terug naar een wat uh, zonniger plaatje uitgebracht hier in Nederland. En ze is al geweest in, uh, in De Wereld Draait Door. Ik heb het over Angela Moyno. Ja, ooit was zij het uh, liefje van uh, wielerheld uh, wieler, uh, uh, Lance Armstrong en uh, dat is ze uh, ook uh, geweest. Maar dit uh, nummer dat uh, ging eigenlijk min of meer van, ja hoe kan het ook anders, van uh, Eric Clapton. My Favorite Mistake, Sheryl Crow, die maakte daar een, een leuke nummer over. Uh, het is uh, bijna uh, half één, dat doen we nog niet. Dan draai ik nog even één nummer en dan gaan we eens even kijken wat het uh, weer op uh, gaat leveren. Eerst uh, nog weer even weer zo'n ouderwetse klassieker van dat legendarische radioprogramma... ...wat we op de donderdagavond hadden bij de Landelijke Omroepen, uh, van uh, meneer Ferry Maat. Uh, dit was er ook eentje die daarin uh, voorkwam, If You Feel The Funk. Van het zusje van Michael Jackson Het oudere zusje wel te verstaan Wat ze daarna heeft gedaan, ik weet het niet Ik weet het niet. Ik geloof iets uh, van allerlei uh, reportages En uh, bekend van uh, Van foto's En ja, min of meer ook het avant Ribble Werd ze min of meer van de familie Jackson Latoya Jackson dus, met If You Feel The Funk Shake baby shake, shake baby shake, shake baby shake, shake it, don't baby. Yeah, it. yeah, shake, shake it. Baby, dat zijn uh, van die uh, plaatjes die je uh, dan wel eens op uh, bij uh, van die mooie huiskamerfeestjes. En dan gebeurde het wel eens dat uh, de hele uh, vloer dan ineens bezaaid was met mensen met, uh, met dit soort nummers. Maar oké, okay, het is uh, inmiddels uh, half één uh, geweest uh, bij van Zandvoort, uh, de muziekboulevard. Daar luister je naar. Uh, het weer, want ja, half één is half 1. En het klokje van gehoorzaamheid gaat gewoon door. ZFM Zandvoort ja, want het uh, weer, uh, het is uh, sinds vandaag weer een beetje opgeknapt. Want ik heb echt het idee van: uh, van jongens, uh, we zitten in het najaar met al die uh, wind en, uh, en regen en storm. Lijkt het wel. Dat, uh Volgende week misschien weer mijn winterjas aantrekken. Uh, goed, het weerbericht uh, opgesteld door onze eigen weergoeroe Lex van der Hoornen. Dat ziet er als volgt uit. Uh, nou, als je naar buiten kijkt, dan zie je dat het nu een uh, blauwe lucht is. Meest zonnig, zegt ook Lex in zijn weerpraatje. Matige tot zwakke zuidwesten, noordwesten, maximum temperatuur in Zandvoort. Die gaat uh, ongeveer naar de 17 graden. Dan morgen toenemend bewolking met, of eigenlijk toenemend bewolking, dat staat recht letterlijk, met in de middag buien, matige noordoostenwind en de maximum temperatuur in Zandvoort zal dan weer zo'n 17 graden zijn. En de normale middagtemperatuur die is 19 graden. Dus we zitten er 2 graden onder. Nou, voor wat, uh, voor wat het waard is. En de zeewatertemperatuur langs de kust is ongeveer 15 graden. Dus dan weet je dat ook weer. Uh, de vooruitzichten die zijn uh, als volgt. De komende dagen is het aanhoudend wisselvallig en vrij koel. Cool. Dat voor de mensen die het hoofd uh, misschien een klein beetje koel moeten houden in uh, deze omstandigheden. Zeker nadat uh, Gerda wat er gisteren is uh, gebeurd. Ik uh, kan er al naar gerefereerd. Maar het is... Uh, ik ben niet iedereen, ik kijk ook uh, even maar één helft en dan heb ik het ook wel weer uh, bekeken. Dit komt uit uh, de film en dat is wel leuk. Uh, deze, uh, deze komt uit de film uh, van uh, Jerry Maguire. Vond ik wel, uh, wel een grappige film en niet alleen, uh, maar ook... Een serieuze ondertoon. Maar de, op de soundtrack, daar staat een, een nummer op. Nou, daar is het echt uh, om je vingers bij af te leggen. Voor de mensen die van de hoe houden, moet je dat uh, zeker uh, gaan aanschouwen. Het is uh, een live versie die uh, de band ooit heeft uh, gemaakt. En dat nummer dat heet The Magic Bus. It's one day. Uh, op deze middag uh, krijg je ook nog een beetje muziekles uh, uh, van, uh, van iemand ja. en, uh, <laughs> Ik heb altijd een beetje de neiging om uh, naar mensen op uh, te kijken Maar uh, gelukkig uh, doe ik dat nu uh, niet meer uh, Is uh, iemand uh, die, uh, die daar heel veel van af weet uh, hij, hij komt uh, gewoon even bij mij uh, binnenwaaien Dat is uh, Mick Boskamp uh, Goedemiddag Mick hey, Goedemiddag Jaap. Ja, hey, maar, uh, Het volgende, je, je kan nooit tegen hem opkijken Want ik ben veel te klein voor <laughs> <laughs> nee, nee, nee, nee, dat doe ik ook niet. Uh, welkom, uh, dit hadden we een beetje afgesproken vorige ja, week. De, de, de, heel spontaan op Facebook. Ja, ja, ja, ja zoiets. Ik, en... ik voeg een verzoeknummer aan en ik zei, kan je deze plaat draaien? En toen dacht ik bij mezelf, ik, ik heb ik je ook nog uh, gepost uh, uh, ja. waar de plaat vandaan kwam en ja. wat die, de man uh, allemaal gedaan heeft in zijn leven. En toen dacht ik ook nog van, uh, heb je, toen vroeg ik aan je, heb je, kan ik inbellen bij je? En toen reageerde je van ja, dat kan, dat kunnen we misschien wel elke week eventjes doen ja. met een mooi nummer. Dat ja. ook in, de, in dit programma past. Hè? Dat, dat, precies juist, want ja. dat, dat, daar gaat het natuurlijk wel om. Het is oude en nieuwe muziek, maar dit ja. uh, is denk ik bestaand wat jij hebt opgespoord. Uh, daar komen ja. we zo op. Maar uh, eerst uh, gaan we het even hebben over uh, dit uh, verhaal, want uh, we draaiden de hoe. Ja. Maar jij uh, vertelde mij iets. Ik uh, zei uh, van uh, ja, je kan de hele band uh, ver, uh, veranderen, behalve ja. Dolce en Townsend. En toen zei je van ja en nee. En, nou ja en dat nee. vond ik wel grappig wat je wat je daar als, kijk, uh, als antwoord had erbij. Kijk. Uh, de drummer, uh, de, de originele uh, hoedrummer Keith Moon, die, uh, uh, ja, die is eigenlijk ook onvervangbaar. Hij ging dood. Ja. Anders was hij misschien nog wel steeds drummer ge geweest van de, ja. van de band. En Keith Moon was een, ja, het was een krankzinnig idioot. Ja. Hij gooide meubilair uit de hotelkamers uh, op hoog uh, naar beneden. Dus hij werd echt een soort enfant terrible uh, genoemd en uh, gezien. Ja. Hij zou zo doodgedronken. Hij oh, ja. het letterlijk doodgedronken. Hij heeft zoveel gedronken dat hij gewoon ja, het leven liet. Nou, dan moet je veel drinken hoor. Ja? En, uh, maar hij was een waanzinnige drummer. Hij, uh, ja, hij was een felle drummer, maar hij, hij kon ook heel, uh, heel goed de, de melodiedrummer. Hij kon ja. ook absoluut op een, op een drumstel. Ja, je, je, je, kon, je kon hem alleen laten drummen en dan, dan hoorde je gewoon Baba Riley, weet je. Dat ja. is echt ongelooflijk. Maar wat jij vertelt, dat, dat weten we... Volgens mij heel weinig mensen dit. Ja, maar ja, dit, ja, dit verhaal. Weet je wat gek is? Dat, uh, Jaap, in de ja. Engelse muziekgeschiedenis, popmuziekgeschiedenis, uh, het, het wordt nooit zo... Een drummer is toch altijd... Ja, het is natuurlijk wel een heel belangrijk element in een band. Dus zonder drummer heb je dus geen muziek. Ja, ja. Maar het is natuurlijk altijd de frontman of Pete Townsend of Paul McCartney of John Lennon. Ja. Maar Engelse muziek heeft zo verschrikkelijk veel goede drummers opgeleverd. Ringo Starr, als hij drumt, is uit duizenden te herkennen. Mm. Dat is een hele goede drummer. Dan heb je John Bonham van, van Led Zeppelin. Ja. Waanzinnige drummer. Ja. Dan heb je Ginger Baker van ja. Cream hè, met Eric ja. Clapton. Ja. Ook ongelooflijk. zijn zoon is minstens zo goed. En samen treden ze ook tegenwoordig op. Mm -hmm. Want dat vind ik zo leuk. Hè. Misschien om een bruggetje te maken waar we het zo over hebben. Ja. Dat je heel veel. Uh, uh, uh, hoe moet ik het zeggen? In de jaren 76 70 hoorde je bepaalde ex. Mm -hmm. En die bleven goed. En ik ben zo'n beetje door die hele periode dat ik van housemuziek hield, ben ik ze uit het oog verloren. Ja. En via YouTube en, en, en, en, en andere kanalen merk je dat die mensen ondertussen ook niet stil hebben gestaan. Nee, dat, ge dat geloof ik ook niet. En die uh, gaan ze zijn ook met, met, een, met een ontwikkeling en uh, noem maar op. Uh, dat, ja, uh, maar goed, dat is het, uh, er komt, elke dag komt er zoveel uh, weer, weer wat bij. Ja. En, en eigenlijk wat je zegt, terecht zegt, ik denk dat er, uh, dat er een hoop muzikanten ook gewoon uh, door blijven gaan. En, nou, ben, ben, en ben, ben, je ben, in Amerika doen ze het als volgt. Ja. Bijvoorbeeld de artiest die we straks hebben. Een verzoeknummer waar we gaan draaien. Ja. In Amerika doen ze het als volgt. Dan uh, een, een artiest die. Uh, kijk de muziekwereld is niet meer wat het geweest is. Je kan er ook niet echt vreselijk rijk aan worden. Of je moet Lady Gaga heten of Madonna. Ja. Maar die jongens die gewoon. Uh, al jaren geleden goede muziek maakten. Die maken nog steeds platen. Die brengen ze uit op een eigen website. Want ze ja. denken van nou ja. iTunes noem maar op dat doen we niet meer. En dan zie je opeens dat ze gewoon elk jaar een plaat uitbrengen. Die gewoon. Ja, waanzinnig is. Ja. En, en, en, en die gaan dan toeren. En hebben ze een grote schare vaste fans. En die kopen hun muziek. En ze zijn happy en tevreden. Ja. dat is gewoon de manier om het te doen, denk ik. Gewoon zelf muziek uitbrengen tegenwoordig. En, en, uh, ja. en niet meer uh, bij nadenken. Nee. Toch ga ik eerst, uh, voordat we het gaan hebben over dat nummer wat, wat jij hebt opgespoord. Uh, ga ik eerst even nog iets anders uh, erbij pakken. Het uh, ja. is een uh, producer. Hij, ja. heeft, uh, hij heeft ook iets uh, gedaan met Donna Summer. Dan moet jij onder andere al meteen weten. George Marode? Ja, ja. Oké. Okay. En als je dit hoort, dan weet jij ook ongetwijfeld welk nummer dit uh, moet zijn. Er <laughs> is een kleine mooie overhoring hier uh, bij uh, ja, met is, deze muziekbelewaar. Muziek Chase is, is dat... Uh, nee, Oké, okay. ja, we hebben het niet afgesproken van het Nee, <laughs> geef niet, geef niet. Ja, we komen ja, zo nog even ik, terug. Ik, ik had één, één, één, één vraag had ik goed. Ja, nou ja, goed. Uh, Oh, dit is uh, My Die Ik uh, weet uh, dat uh, ook hier uh, Fontijn en Fluitsma er iets uh, De hand mee in hadden gehad, destijds uh, nou had ik, uh, Van de week uh, zag ik ook ergens uh, Te kijken dat Erik Fontijn Die had een uh, liedje geschreven Speciaal weer voor het uh, voetballen. Wolder Kroes geloof ik die, die eraan mee, uh, deed En uh, Ernst Daniel Smit. En uh, eentje van Pardol. Ik weet niet uh, precies hoe het uh, verhaal in elkaar steekt. Maar uh, het wordt ook gebruikt bij een uh, ja, reclamespotje van een groot supermarktbedrijf. Uh, uh, dit uh, waren dus de dames van Mai Tai uit uh, de jaren tachtig. Nou, uh, dan uh, dat, uh, dat nummer waar we een beetje naar uh, ja. Waarbij jij kwam uh, vorige week, ja. nadat ik uh, klaar was met, uh, met mijn uitzending... <coughs> En uh, toen uh, ging ik ineens uh, zoeken. En toen kwam ik, uh, kwam ik uh, uit. En stond hij ook inderdaad bij uh, de iTunes. Maar die Bill Champlin. Uh, nou ja, jij hebt uh, een beetje uitlopen vlooien van uh, wat hij allemaal. Ja, het is ongelooflijk. Die man heeft zo. Er zullen luisteraars zijn die nog nooit van die man gehoord hebben. En mm -hmm. dat is ook logisch, want in Nederland is hij nooit groot geweest. Uh, mensen zullen hem kennen van, uh, van de song After the Love is Gone van Urban The Fire. Mm -hmm. Dat is hij geschreven. Hij heeft het ook gezongen. En eigenlijk beter dan Urban The Fire. Hij begon met een groep die heette Sons of Champlin. Het was in de jaren 60. Ja. Uh, 66, San Francisco. En in die periode heeft hij heel veel opgetreden samen met allerlei. Het was een beetje een funkband. Maar ze past een beetje in uitstraling met de, met de Flower Power beweging van Jefferson Airplane en, uh, ja, ja. en, en, en, en Grateful Dead. Dus hij stond ja. vaak met zijn groep stond hij op, op dezelfde affiches in die tijd. Dus, uh, Jefferson Airplane, uh, uh, ja, The Doors, uh, dat soort ex. Ja. Dus hij was al heel uh, vroeg bezig met een band. Daarna is hij, uh, is hij songs gaan schrijven. Daarna is hij doorgegaan met, uh, met soloalbums. Uh, nou, hij heeft het de, de Best Rhythm and Blues Song van, uh, van uh, geloof ik 19... Ik dus spieken hoor, want ik heb het hier wel voor me. 1979. Mm. <laughs> oh, yeah. yeah. Ik weet niet alles uit mijn hoofd. Uh, ja. Jaartallen ben ik slecht in. Yeah. Nou, en, en hij maakt nog steeds muziek. Waanzinnige muziek, vind ik persoonlijk. Mm -hmm. En hij heeft een aantal grote nummers geschreven voor L. Gero. Dit nummer, Just To Beloved is een nummer voor L Gero geweest. Mm -hmm. En nu zingt hij het zelf. Backing vocals uh, door zijn vrouw en zijn uh, zoon you <laughs> en uh, hij maakt nog steeds platen en uh, de man heeft een geweldige stem en zijn liedjes zijn ja, daar krijg ik echt tranen van was, was, ja, de dat, Is dat? Uh, moet dat een snaar raken wat is dat toch met de, <laughs> ik de weet muziek het niet. Kijk, kijk, met dit nummer bijvoorbeeld het is een hele dunne scheidslijn tussen, hmm. tussen middle of the road en kwaliteit hmm. en dit nummer, als je uh, misschien beluistert denk je bij jezelf, ja, het is een beetje een commercieel nummer hè? Het, hmm. is, het, het is een beetje een, ro, een, een romantisch nummer en het is een, het is een beetje een R&B track ja. maar de manier waarop je het zingt en de manier waarop het gearrangeerd is. En, en de muzikanten zijn echt geweldig op, die, op, op de nummer ook. Ja, ja dat, dat, ik, de, vorige keer dacht ik van nou, uh, verzoeknummer bij Jacob. <laughs> nu zit, ja, nu nou zit ja. ik hier te praten. Ja, ik, huh? ja je praat erover. Uh, en we hebben ook nu de tijd om hem even te oh. draaien. Tot aan het nieuws van 1 uur. Eerst Just To Be Loved van Bill Champlin.